Kom langs op 26 februari, Super Thursday, bij Amsterdam The Style Outlets. Nu bij New York Pizza. De tweede pizza voor maar 1,99. Bestel dus nu bij New York Pizza. Hoe zou het zijn om voor mensen te zorgen? Of voor de klas te staan?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 Antoinette Rijpa de Jong heeft goud gewonnen op de 1500 meter. CEO Trakne Wiklund uit Noorwegen en Valerie Matin uit Canada achter zich. De omstandigheden waren zwaar. Femke Kok, die vijfde werd, noemde haar rit bij de NOS een taaie bedoening. Maar Rijke Groenewoud eindigde op plek 10. President Trump noemt het een schande dat het Amerikaanse hoge rechtshof... een streep door een hoop importtarieven heeft gezet die hij aan landen heeft opgelegd. Hij had er voor een noodwet gebruikt die daar niet voor bedoeld is. Volgens CNN heeft Trump gezegd dat hij een plan B heeft liggen... Caroline van der Plas krijgt complimenten van haar collega's... nu ze stopt als partijleider van BBB. Bijna premier Rob Jetten van D66 vindt het knap dat ze BBB zo groot maakte. En Mirjam Bikker van de ChristenUnie noemt haar een stoer boegbeeld. Van der Plas gaat nu verder als Kamerlid en wordt opgevolgd door Henk Vermeer. En de politie maakt zich zorgen om een vermist meisje uit het Groningse Appingedam. Het is Sanna van 15. Ze is dinsdag voor het laatst gezien bij het treinstation... en daarna is er niets meer van haar gehoord. De politie heeft al een paar tips gekregen, maar die hebben nog niks opgeleverd. En dan nu het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken er buien over het land en het koelt amper af. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. Morgen begint met regen en het wordt zacht... met maxima tussen de 8 en 12 graden. En dit was het nieuws op Slam.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 Fans van Naanzinnig oh. Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven slagersalkworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69. Geslaagd rijje. Ja, zicht dat. Fans van Voordeel. Aldi. Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook kortingshoppen. Hoe leuk is dat?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 Boost your weekend. Elke vrijdag 24 uur in de Mix. Yeah. Dit is de Slam Mix Marathon. Slam. Mix Marathon.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 that's what I feel when I'm with you Some people call it out. that's what I feel when I'm with you That's what I'm Uit de jaren 90 via slam.nl. En luister vanaf 1 maart naar de Slam 90s 500. 90 500. Little mini.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 Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Mm. Mm. Dat kan nu ook met onze nieuwe...